Jan van der Putten met het NOS Journaal. Politie en Justitie hebben sterke aanwijzingen dat criminele Vietnamesen willen infiltreren in de Nederlandse hennepteelt. Internationale opsporingsdiensten hebben Nederland hier al voor gewaarschuwd. De politie is bang dat de komst van de Vietnamesen kan leiden tot nog meer geweld in het criminele circuit. De bende zetten minderjarige Vietnamesen in op illegale hennepplantages. In Brabant zijn al Vietnamese kinderen opgepakt die in de hennepteelt werkten. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de jaarlijkse griepprik zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Geneesmiddelenbulletin. Dat heeft alle recente studies naar de werking van de griepprik samengevoegd. Alleen voor mensen met bepaalde longziektes is aangetoond dat de prik een duidelijk gunstig effect heeft. RIVM-directeur Coutinho is niet onder de indruk van het artikel en zegt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de griepprik effectief is. Rijkswater staat op proeven met een snelheidsslot voor hardrijders. Het slot werkt als een begrenzer en grijpt in als de bestuurder de maximumsnelheid overtreedt. Aan de proef doen 60 automobilisten mee. Bij de helft van hen werkt de begrenzer direct als iemand te hard rijdt. En de anderen krijgen eerst nog wat waarschuwingen. Het lichaam van de Libische oud-dictator Gaddafi is niet meer te bezichtigen. De autoriteiten hebben de koelcel in Misrata waarin hij ligt afgesloten voor het publiek. De afgelopen dagen stonden lange rijen mensen te wachten om de lichamen te bekijken van Gaddafi, een van zijn zoons en zijn legerchef. Wanneer Gaddafi begraven wordt is nog onbekend. Een testsysteem van webwinkel CheapTickets.nl is gekraakt. Persoonlijke gegevens van meer dan 700.000 mensen zijn in handen gekomen van een hacker. Het gaat onder meer om adresgegevens, wachtwoorden en paspoortnummers van klanten. De zaak kwam aan het licht via IT-journalist Brenno de Winter. CheapTickets geeft toe dat er is ingebroken, maar zegt dat het systeem inmiddels offline is gehaald. Dan is weer nog vanavond helder, maar vannacht raakt het bewolkt en de wind neemt af. Morgen zwaar bewolkt van het zuidwesten uit regen en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoete 3 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam voor knopend Koenplein 3. En op de A12 Den Haag Arnhem bij Driebergen ook 3 drie kilometer.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 Cuando se llama Dolores, cuando se quemada amores, cuando se inma su vela cuando se inma dolores, cuando se anima dolores, cuando se quemada, cuando se quema anima su vela cuando se anima la sabore, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, esto no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré, esta rumba tanto io che baila baila baila baila baila baila baila esta rumba trae. Siempre cantare pero non siempre sempre pero e siempre ho Cuando je marea de cuando se wanneer je in de val bent, wanneer je in de val bent, wanneer je dolore, baila, baila. baila, baila. baila, baila, baila. Formatie die al heel wat cd's verkocht heeft En dan heb ik het over de Gypsy Kings De greatest hits van de Gypsy Kings Kwam uit in, uh, in 1995 alweer Al heel wat jaren geleden hadden zij grote hits En nog steeds maken zij prachtige muziek hè. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u hoort het, hè? Het kan oud zijn. Het kan heel erg oud zijn. Maar u zult het straks merken. Het kan ook splinternieuw zijn. The very best of Supertramp. En dan mag dit nummer zeker niet op ontbreken. En dan heb ik het over School...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 Ze zingen is ongeveer de eerste schooldag, geloof ik hoor. Deze. Formatie super Supertramp in The Best Of. En dit, dit is de formatie Maywood, ook alweer van jaren geleden. Als ik tegen u zei: This broken heart, mother, how are you today? I can't hold you, Rio. Dat waren toch wel bekende nummers hè? En dit, iets minder bekend: Blue Sunday morning. Informatie, uh, Maywood het heeft over een Blue Sunday Morning dan laten we iemand anders het maar eens hebben over een maandag, want ja maandag volgt op uh, zondag Ja, Boots van de cd Afkou schrijft de cd helemaal zelf vol. en dit is een van die liedjes die gaat over een maandag Eens op een maandag Vermoedelijk een blauwe Zal ik niet meer van haar kan ik haar haten uit de diepst van mijn hart, waar het niet meer rood is, maar geblakerd en zwart, eens op een dinsdag, misschien wel rode, vind ik de moed om haar eindelijk te doden. Met een gouden kogel leg ik haar op. dat ze zo gemeen was, zo vrij en zo door Op een dinsdag, rode dinsdag, in mij. Op een woensdag, waarschijnlijk een gele, zal dit verdriet mij eindelijk vervelen. Dan wil ik een nieuwe, betere vrouw, die niet ook van een ander, maar alleen van mij houdt. Op een woensdag. Een geile woensdag, in mij, in mij. Eens op een donderdag, hopelijk in witte, zie ik het. een verzoek van Carla Andriessen. En die heeft ons kunnen bereiken... ...via verzoek -het Want daar kunt u gewoon... ...rechtstreeks verzoekjes aan ons indienen... ...en daar gaan we natuurlijk rekening mee houden. Hè? En zij schreef mij van... ...ik hou van blues. Van oude blues, maar ook moderne blues. De popstapels... ...dat beschouwt zij als oude blues... ...en Gary Moore als moderne blues. Ben ik wel met je eens hoor. Still got de blues... to be so easy to give my heart away but I found out the hard way there's a problem Dit is het relaas van Leip Harry, de Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de klote ging. Harry was een jongen van 17 jaar, liep van huis weg omdat hij het niet uithield. Daar hij kwam in duistere kringen, die hebben hem verleid tot het gebruik. Morfine was hij vlug bereid, en Harry's ogen werden langzamerhand geel. En Harry's benen hielden hem niet in zijn geheel. Harry had brandstof nodig, zevenmaal per dag. En Harry stikte minstens tien keer in zijn lach. Toch ben ik. Elke avond zo stond als een kruk, dan zegt mijn vrouw tegen mij Je bent een lekker stuk en als ik om me heen kijk voel ik me zo fijn De mensen kunnen gewoon niet vriendelijker zijn Met zijn spuit in een sigarenkoker klein Versleet Harry zijn adressen per dozijn, apothekers, assistenten. Dus mocht hij graag niet om het stuk, maar anders liep zijn stommachine te traag. En op een avond toen hij uitgemaakt Hij tranen op zijn ingevallen wang Uit zijn dode ogen Hij had spijt, was bang Toch ben ik elke avond zo stond Als een kruk, dan zegt mijn vrouw tegen mij, je bent een lekker stuk En als ik om me heen kijk Voel ik me zo fijn De mensen kunnen gewoon niet vriendelijker zijn En op één dag ging Harry plechtig voor de bijl En zijn kist werd omringd Door luiden van zijn stijl Met de spuit in de kruis ging hij heen en zijn makers lieten hem voorgoed alleen beste ouders hoop dat het niet zo ver komt met je kinders want ze gaan vroeg in de grond Dromend leven kan wel heel aangenaam zijn maar je neemt ook een abonnement op ome heen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 Hij is uh, altijd een uh, protestzanger geweest. En op deze manier bracht hij uh, ja, een beetje het leven aan het licht, zal ik het maar noemen. Hè? De formatie Pussycat uit uh, Limburg. zaten grote hits, onder andere Mississippi, Georgie. Then the music stopped. Teenage Queenie. Maar dit is ook geschreven door Werner Teunissen. My Broken Souvenirs. Eind jaren 80 was dit een grote hit voor de formatie Pussycat. En tot mijn verbazing zit ik het gewoon uit volle borst nog helemaal mee te zingen. Woord voor woord. Deze man toert op dit moment door Europa. Is ergens in Duitsland deze maand. En ik heb het over Curtis Steigers. Anything you want. At all. Anything you need, anytime you call niet meevallen om even naar Duitsland te rijden om deze man te horen zingen als zij nou dit nummer zou zingen als ik daarvan overtuigd was dan zou ik misschien nog wel de reis aandurven en wat betreft het treintje Oosterhuis die is makkelijker te vinden hier in Nederland hè? en dit heb ik wel gemist althans live, ik heb het wel gezien op tv speelde zij samen met het uh, metropoolorkest. Do You Know The Way To San Jose? maar één nummer op deze cd vind ik toch wel het mooiste hoor. gewoon met gitaarbegeleiding niets meer, niets minder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 That's what friends Van een en dezelfde artiest achter elkaar draaien. Maar weet je wat? We noemen het gewoon. Een mini special over Trentje Oosterhuis. Ook weer met het Metropoolorkest van de CD Who's Peak of Love? Any Day Now. Any Day Now. En is die bassist Hoe mooi dat die speelt En dan die pianist Zo mooi in elkaar gezet Door producer Bert Beckerrek Dit zijn de vaste mannen Samen met Gerard van Maasakers. En het is altijd wij. Ik zet er glazen op tafel En the best fles We mm, bakken en we brouwen. En dan over op zes Als gezin het kan je meedoen Je komt er maar in Ik laat een dag nog even duren Ik kijk niet op een uur Ik doe mijn huis in. Want het is altijd Altijd nou Of het nog en op orsen is dus Ik wacht niet aan Sint-Jettemus Altijd nou heet er iets en aan mijn twijfels: een kwaadje per stuk Ik heb mijn eigen, En nog eens een ongeluk. Zak het doen of zak het En Ga ik er of sta ik stil? En neem nou toch eens een beslissing, maak dat nooit eens een vergissing. Want je weet niet wat je wil, want het is altijd, altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of ik nog pingsteren op dan is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Of ik nog pingsteren op posten is, ik wacht niet dat Sint-Juttemus altijd nou. En wat kunt dan naar een twijfel? Altijd spijt, hm, ik kan wel blijven mouwen. De verloren tijd. Ik kan wel blijven zeggen dat ik het zo niet aan bedoel. Dat ik het anders mag, weet dan goed, dat gaat foute boel. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of het nog pinkster en apostel, is, dus ik wacht niet dat Sint-Jutemus altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd, altijd, altijd nou. Of het nog pinkster en apostel, is, dus ik wacht niet dat Sint-Jutemus altijd nou. Ik zet de glazen op tafel en de beste fles. Mm, we bakken en we brooien en dan over op zes. Haast gezin, het kan ermee doen. ga komt er maar in. Ik laat de dag nog even geduren. Ik kijk niet op een uur. Ik begin. Het is altijd altijd, altijd, altijd nou. Of het nou pink, zet en ophosen is. Ik wacht niet dat sint is Altijd nou. Want het is altijd. Altid nou? Of het nou Pinkster en een pauze ik wou niet dat Sint-Jutemus altijd nou? Want het is al. Als we het nog pingstetten of wassen is ik wacht niet als Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd, altijd nou. Als we het nog pingstetten of wassen is ik wacht niet als Sint-Juttemus, altijd nou. Want het is altijd, altijd nou. Als we het nog pingstetten of wassen is ik wacht niet als Sint-Juttemus, <tos> altijd nou.